an alternative. Het is weer donderdag, dus dat betekent... Nada! Eindelijk is het weer, en, en Ja verslikt zich gewoon keihard in, de, in de kreet. Is dat het kreet. Ik doe het zo. Ik zal het nog een keer voor je doen, Ja. Yep. Het is donderdag vandaag. En dat betekent alleen maar metal. Je hoorde eerst Volbeat met guitar Gangsters en Catholic Blood. En daarna hoor je eerst Scars on Broadway, Funny. Het sideproject van de System of Down gitarist. Is dat zo? Ja. Heb ik werk, en en de drummer van? trouwens. Die hebben oh. een sideproject gedaan, Scars on Broadway. Ze gaan een nieuw album maken. Tweede album wat ze gaan maken. Dit was hun eerste self Scarce Scars on Broadway album. Speelde in de Melkweg. Speelde niet heel erg op grote festivals. Maar dat geeft niet. Het is een ontzettend gave plaat. Vind jij niet? Ja. Ik, ik, ik vind het ook. Ik vind het een hele gave plaat. Ja, sorry. Maar, ik ben even afgeleid. Goed, naar het, naar het volgende album... geef het niet hoor! Ja? Goed, naar het volgende nummer hoor je... Dit is Sepultura dus met Refuse Resist. Hoor je Contact. En wie is dat? Dat is onze gasten voor deze uitzending. En dat hoor je dus na het ontzettende goede klassieker van Sepultura. Refuse <laughs> Resist van het album. Braziliaanse herrie gewoon. Okay. Donderdagavond op de FM, ZFM Zandvoort. Jouw enige plek eigenlijk in het lokale radio. Ze kun je heen. Naast welse herrie natuurlijk. Met metal. Ik hoor mezelf. Ah, nu word ik mezelf heer, ook. Ja, koper. Dank u. Nou, terwijl ik uh, assistentie uh, krijg van Peter van Contest. Dus uh, heel fijn allemaal. Maar dat is zijn. Wat zeg je eens? Contact. Contact. Ach jee, zelfs ik uh, krijg er moeite mee om het uh, mijn bek uit te krijgen. Vanavond, maar het, zal, het, zal, het maakt mij niet uit. Uh, ik uh, weet dat er een, een aantal van deze mensen al eens eerder in deze studio... Uh, was jij dat niet ook, uh, Peter? Ja, volgens mij wel. hè. Maar dat was een uh, band uh, die toch niet uh, helemaal de muziek maakte wat ze nu maken. Dat was, en hoe heette die band dat? Dat was Real. R-E-A-L, Peter en Fred, die hebben daar deel van uitgemaakt, dus uh, dan weet je dat ook weer. Echt maar even. Zo, nou is Jaap even weg. Jaap is uh, trouwens zijn microfoon aan het omschakelen, zodat hij heel makkelijk met de band uh, de en de de kan En dan ben ik praten. weer, zo. Dat is weer, uh, nu is het helemaal geregeld, want nu kan ik uh, om en om. Peter, goedenavond. Dag. Fred, goedenavond. Dag Jaap, hi. <laughs> en Joram. Hoi. goedenavond. Dat zijn ze? De werkt, drie, de het drie, het drie mannen van Contact? Zeg ik het zo goed, Fred? Ja, C-O-N-T-E-C-H-E-D. Zo schrijf je het. Het is heel belangrijk, want de meeste mensen zouden anders misschien de verkeerde website voor ogen krijgen als ze ons willen zien. Nou, kom op. Wat is die website dan? Contact.com Kijk, daar kan je ja. meteen al checken. Je hoort, uh, je hoort ze nog wel in onze uitzending hoor. Ja, ze komen zeker aan bod. Vandaar ook, uh, het is het, uh, de tweede donderdag uh, van de maand. Ja, ik word zelfs opgenomen, dus uh, dankjewel. <coughs> en als mijn stem het af en toe nog een beetje af laat weten, dan heeft dat toch uh, te maken met die uh, welbekende loop uh, die een paar weken geleden hier is uh, gehouden. Dus uh, dan weten we dat ook weer. Uh, ik ga eventjes naar, uh, naar Peter, uh, want wat ben je nou allemaal aan het doen? Dat, uh, hij schijnt even mij uit. <laughs> even over jullie band. Want uh, nou, zei al, hè, het is uh, voortgekomen uit uh, Riel. Tenminste, twee van je, jij en Fred uh, zijn uh, daarin actief uh, geweest. Wat was dat voor een band? Nou, was. Het is eigenlijk niet helemaal dood nog. Oh. oh. Nee, we zijn, uh, noem het, met, met een op zijn nu, een jaar of twee. Ze we zijn... Zijn, het is wel een hele lange sabbatical dan. Ja, klopt. Ja, ja, nou, we we wilden wat meer tijd uittrekken voor, uh, voor context. Ze zijn aan het rusten. Ja, zoiets. Ja. Maar dat was Real, ja. En real uh, uh, maakte industrial dance metal. Of we het uh, altijd uh, plachten te noemen. Dat is dus iets anders wat, uh, wat, wat deze groep uh, doet? Het uh, dance gedeelte is iets wat verwijderd, ja. Maar hoe verklaar jij dance dan in metal? Wat bedoel je met dance in metal? Uh, ja, we hebben het eigenlijk over context natuurlijk. En ja, maar de, niet over de, real. De brug maar, gaat zo maar, komen. Uh, uh, nou, laat zou zeggen, we hadden altijd dansbare ritmes gebruikt bij, uh, bij, uh, bij, bij real. Uh, dus dat waren ja, eigenlijk de 909 B-drums uh, die we ook in de house uh, aantroffen. Die zaten er allemaal wel dik in. Dus, en dat gecombineerd met, uh, met de riffs maakte een, een soort dance metal-achtig. En nu komt de brug. Wat is dan het grote verschil tussen contact? Nou, daar zou ik zeggen, zet er een nummertje aan en dan hoor je het verschil. Het is, het, het is gewoon iets minder dance. Iets minder dance, het is wat lomper. Nou, volgens mij iets intensiever ook wel. Iets meer metal. metal okay. uh, Joran zegt iets meer. Iets minder dance en iets meer metal. Ja, maar even uh, voordat we dan echt uh, wat uh, gaan draaien. Uh, jij, jij zit gewoon bij de band. Uh, hoe ben je erbij gekomen dan? <laughs> Dat is beter. Ik, zit, ik zit inderdaad bij de band. Ja. Um, tenminste, de laatste keer dat ik het heb gevraagd, nog wel. Ja. Hebben ze een, uh, even gauw een evaluatiegesprekje met je gevoerd of niet? Ik moet, ik moet regelmatig, heb ik een functioneringsgesprek. En dan, uh, ja, dan worden er wat verbeterpunten aangedragen. En, uh, nou, daar doe ik me hard mijn best voor. Maar ik mag tot nu toe nog steeds uh, blijven, uh, geloof ik. Goed, nou, ik uh, neem aan dat we uh, nu even een uh, stukje, maar eens even gaan draaien, lijkt mij, uh, van... Uh, Eén van die... Ja, één van Contact. Ja, lijkt me wel. Ik weet natuurlijk, ik heb er niet de display voor me van welk nummer we nu gaan draaien. Dus dat mogen jullie zelf een beetje aan gaan horen. Dat horen we graag. Ik zeg hit it, DJ. your new contact with Import Company. An entire generation diesels to Children of achievement, wandering to the skies, travel to Say the next couple of But I'm always on the run, all is empty, all is fun, avoid and run Smaller than they, on your own Licking purpose, licking strength, the face, once gone Cause you have no soul Cause you have no soul Cause you have no soul Cause you have no Nope no is nothing, nothing means none, nothing none Faith to fear, nothing means anything No looking back, no introspection No response, you never make mistakes Individualist, hedonist, conformist Top of the world, hollow, wait poor company Egoist, nihilist, narcissist Follow no path till you try It's fun, avoid, and run smaller than ending on your run Looking purpose with fucking strength The face once killed Individualist, hedonist, conformist Superworld, Halloween, poor company Egoist, nihilist, narcissist Zo, dat was wel even wat. In poor company. Nu zeg ik het goed, hè, Fred? Helemaal correct, ja. Oké, okay, zie je. Kijk. <laughs> Zo, dus. Er is ook nog een vierde, die had ik helemaal nog niet uh, gezien. Uh, dat is. Uh, wat zeg je? Stel je eens voor eigenlijk? Nou, uh, ik ben uh, Tijn drummer Tijn. van uh, Contact. Ja? Dus uh, ja. En uh, wat verklaart uh, je komst uh, van zo uh, hier uh, zo laat binnen? Uh, wat, wat is er met je aan de hand allemaal? Je ziet er toch een klein ja, beetje bleek ja, uit. Ja, misschien iets verkeerds gegeten van de week of zo. Ja. Nee. Je, weet het. Oh. <laughs> je weet het niet. Nou, uh, in ieder geval uh, blij dat je er in ieder geval bij bent. Want uh, nu is het, uh, de hele, hele band uh, compleet, als ik het uh, zo uh, beschouw. Vier, vier stuks. Uh, nou, laten we maar eens meteen beginnen. Van, uh, nou, van, Joram had ik, uh, van Joram had ik het net een beetje gehoord. Uh, jullie zijn, hoe lang zijn jullie bezig, Joram? Uh, we zijn compleet, dus met z'n vieren uh, sinds uh, eind 2007. En uh, Fred en Peter zijn daarvoor al uh, geruime tijd bezig geweest met, met het uh, bedenken van het concept, met het schrijven van muziek. Uh, maar we zijn eigenlijk uh, eind 2007 echt uh, als, als hele band, uh, als viertal, uh, van start gegaan. Ja. Hoe is het, uh, ja, hoe... Uh, Waar komt dat idee vandaan om dat zo in 2007 te doen? Uh, ik denk dat je dat beter aan Fred kan vragen. Ja, ga ik aan Fred. Uh, nou ja, ik moet dan toch een uh, klein stukje teruggaan in de tijd. En dan laat ik toch weer even ons uh, uh, sabbatical project uh, uh, uh, laat ik eventjes, uh, voorbij komen. Dat is Riel geweest. Uh, een project waar we eigenlijk een combinatie maakten van metal, riffs en uh, dance beats... Um, Peter en ik kwamen op een gegeven moment ook tot de conclusie dat we iets meer duidelijkheid wilden maken in de muziek zelf. Waardoor we merkten dat het concept van Riel eigenlijk te beperkt was. Je kan zeggen, van, hadden we met Riel eigenlijk Contact kunnen maken? Nee. Voor degene die Riel kennen en ook uh, nu het eerste nummer misschien van Contact hebben gehoord. Er zit gewoon een wezenlijk verschil in. We willen gewoon veel meer power in die muziek hebben. Een soort power metal achtige... Uh, insteek en dat was bij Riel eigenlijk niet mogelijk. Dus vandaar dat we dat opzij hebben gezet tijdelijk. En uh, contact gaat nu uh, wat dat betreft als een trein, uh, we spelen regelmatig. Uh, en uh, we hebben nu ook weer een aantal optredens staan die mensen absoluut niet mogen missen. Omdat Contek toch een bepaald concept weer uh, heeft gemaakt wat misschien toch weer afwijkt van de, de metal die de meeste mensen gewend zijn. Het gaat om de machine. Het gaat om uh, uh, uh, de strakheid die we graag naar buiten willen brengen. En ik hoop dat dat uh, voor de mensen in het publiek ook duidelijk overkomt. Uh, want uh, ik had begrepen, uh, uh, ik had een beetje gezien waar jullie onder andere speelden De uh, Cave in Amsterdam, dat is toch niet een, uh, een kleintje als ik het uh, zo uh, even gauw in, uh, schat uh, Wat club? Nee, dat, uh, dat klopt het is, uh, het, De naam zegt het al, het is inderdaad een klein holletje ergens uh, aan, de, aan de Leidse uh, straat uh, Het zit volgens mij zelfs op de Prinsengracht hm. Een zeer grote aanrader om uh, voor veel mensen die van metal houden en het bijna onmogelijk zien om een leuke tent te vinden waar toch zowel de classics worden gedraaid, maar ook de modernere metal. En daar mogen we onszelf inmiddels denk ik ook uh, toe betitelen. Uh, Absoluut de moeite waard. Veel internationale bands die de moeite nemen om hun autootje uit te laden met die kleine equipment die ze hebben. Nee. Maar het knalt als een gek en de sfeer is gewoon eigenlijk uh, niet te omschrijven. Zo geweldig is het. Welke tent is dat ook? De Cave zit op de Prinsengracht. Prinsgraf de Cave, daar hoor je dus de metal tegenwoordig in Amsterdam. En wat hoor je nou bij Alternative FM op de donderdag donderdag? Slayer! Eerst geleden met Warren Simmel en daarna Stone Sour met Get In van hun eerste album. En herken je de zanger? Ja, inderdaad, die is van Slipknot, maar menig mensen weten dat al. Maar ik heb een paar collega's hier in de studio, bijvoorbeeld Jaap, die dat heel interessant vond. Toch Jaap? Ik vind het interessant, ja. Ja, zeker. Zeker wel. Ik zal het even heel onderkoeld houden, want anders dan... Ja, ik vond het zeer interessant! Het is de eerste keer dat hij losgaat. <laughs> ja, nee, ik, ik ga... Oh, hey, hallo. <laughs> ja, dus ik word, word weer uh, opgenomen. Gaat dit, uh, gaat dit ook op de site of niet? Ja, ongetwijfeld, ja. ja, ja we, met jou als uh, stralend uh, hoogtepunt waarschijnlijk. O, o, o, o, ja, ja. stralend hoogtepunt. Zeg, Peter, wat, mij nou, wat, wat ik nou afvraag. Is dit nou ook de muziek die je schoonmoeder nou leuk vindt of niet? Nou, die houdt meer van uh, slayer en zo. En, uh, ja, ja, ja. Het is uh, 73 intussen. Dus, dus uh, die uh, zit wel in de juiste doelgroep ook voor slayer. En dat soort, ja. ja. En is het ook echt een metal, uh, metal oma dan? Nou, ik denk dat ze er een beetje in blijft, inderdaad. Als, ja. dat, uh, als wij langskomen. Maar goed. Uh, <coughs> ja. Oh, dan, ja het even bij. Daar, ja. Hou, daar hou je het uh, bij. Uh, ga ik even weer naar, uh, naar Joram toe. Um, want je, uh, je maakt ook gebruik van het grunten. Ja, het, het, het grunten dus. Ben, je, ben jij echt een, een, een, een, een echte grunter? Ja, ja ik, ik, ik grunt ook dagelijks. Zoiets. Ja, dat is, dat is nee, nee, nee, maar het is een vak apart lijkt me toch. Of, of, of zie ik dat verkeerd? Ja, en ik zal je, ik zal je gelijk wat meer daarover uit de, de doeken doen. Dat wil je natuurlijk graag weten. Ja, daarom. Eh... Uh, het, het, het, het is geen grunt hè? Het is een, het, je noemt het eigenlijk een growl, want dat is nog meer de verstaanbare variant. En uh, dat doe ik graag. En uh, ik geloof dat, uh, dat het mensen ook wel bevalt. Doe je het ook in de badkamer? <laughs> ja, dus ze zeggen wel eens, uh, Nederlanders willen altijd in de badkamer zingen. Dus ik neem aan, ah, ga jij growlen of zoiets dergelijks? Ik denk niet dat mijn vriendin dat erg leuk vindt. Nee? Nee. nee. Um, maar ik neem aan dat je wel iets van voorbereidingen treft of wat dan ook. Ja, ik ga één keer in zoveel tijd... ...huur ik voor mezelf een oefenstudio. En dan neem ik mijn laptopje mee en dan ga ik daar grunten. Maar dat laptop, dat intrigeert me dan ook meteen weer. Want ja, ik neem aan, dan neem je iets op en ga je terugluisteren. Ja, ik we, we zijn niet echt een, echt een oefenruimteband. Uh, dat, we, dat we in de oefenruimte uh, heel veel nummers uh, uit en dreur gaan, uh, gaan uh, in elkaar gaan zetten en, uh, en uh, oefenen. Uh, wat we doen is, we hebben allemaal ideeën en die nemen we allemaal op. <coughs> Sturen naar elkaar toe en uh, zeggen wat, wat doen we daarmee. En op een gegeven moment kom je dan met een, uh, met een heel of half uh, instrumentaal nummer. En dan ga ik een zang uh, bij maken. En dat doe ik dan inderdaad in zo'n studio. Ja, uh, ga, zet de, ja, want je zei al, Peter en... Uh, en Fred die, die waren degene die het concept hadden bedacht. Dus neem ik aan, dan zitten ze ook wel de muzikale lijnen uitzetten. En dan ga jij daar dan uh, iets bij zingen of moet ik het zien? Uh, nou ja, Peter en Fred die schrijven natuurlijk uh, voor, het, voor het grootste deel in ieder geval de, de muziek. Uh, en uh, Tijn en ik, uh, ja, die, wij leveren ook onze bijdrage aan. Die is, die is iets bescheidener. Ik, ik, ik maak gewoon zanglijnen uh, op de nummers die zij maken. Uh, wel, uh, ja, het gaat wel heen en weer. Dus het is niet van nou hier is het nummer en dan doe ik er wat leuks mee. Nee, hier is het nummer en uh, wat vind jij ervan en waar kunnen we het beter maken? En uh, uh, hoe kunnen we dat zo goed mogelijk, uh, de zang en de, de muziek, met elkaar combineren? Heb jij nog wat. Uh, ik heb geen vraag. Metal ik, Hoekstra. Metal Hoekstra, nee. Ja, nee, ja dat, dat is. Die naam heb jij sinds vanavond. Die naam heb jij sinds vanavond. Uh, was maar ik... dat, dat was een grapje tussen jullie twee, hè? Dus, uh, uh, nou, tussen niet... de gitaristen <laughs> en jij, ja, zeg maar. Uh. Het, het was slechts een zinspeling, het kwam zo in me op. Ik denk van Menno Hoekstra, Metal Hoekstra, uh, daar hoef je geen moeite voor te doen. En ik denk dat je die eer gewoon verdient, Menno. En ik denk dat alle luisteraars dat absoluut met me eens zullen zijn. Nou, dan neem ik, dan neem ik wel eventjes een momentje. En dat is toevallig Just a Moment, Eerst Contact. Do my fake dead a mess The murder warping out we week, did my job Ja. Ik heb even een momentje gekozen hoor. This dat is just a moment of contact van het album In Company. En ze zijn nog steeds bij ons in de studio. Bij Alternative FM op ZFM Zandvoort. Ja, en ik weet nu ook waarom Joram hier zit en niet in de badkamer uh, thuis. Want dat hebben we net uh, gehoord uh, bij dat uh, afgelopen nummer. het is flaberkul natuurlijk. Nee. nee. Ja, nee. Ja, nee. Hé, <laughs> hey, maar uh, Grunten, vandaar een vraag over growl. Bij jou dan. Growl. Uh, jij denkt op een gegeven moment... Nou... Uh, als jochie, ik weet niet hoe oud je was van toen je begon. Uh, dat je, nou, ik heb een steen in mijn hand, die laat ik op mijn voet vallen. Hé, hey, dat klinkt leuk. Of ben je begonnen van: dit vind ik heel coole muziek en ik ga dat nadoen. Hoe ben je begonnen met Grunten? Hoe kom je erop? Uh, toen was ik een jaar of dertien of zo en toen, uh, toen deed ik dat voor het eerst. Ik heb ook toen een tijdje in, een, in, een, in wat beentjes gezeten, totdat uh, tot ik een jaar of zeventien was. En uh, ik was namelijk de eerste van, ons, uh, van mijn uh, vriendengroep die, uh, die de baard in de keel uh, uh, eh? kreeg. Oh, dat is wel vrij handig. Kon je daarmee, daar kwam ik mee aan de slag. En bovendien had ik niet zo heel veel zin om me nu al uren te gaan studeren op uh, gitaarkoorden en zo. Of uh, dat soort dingen. Dus, uh, Want is dat moeilijk, dit... Grunt? Stel je voor, uh, er luistert nu een, uh, een jongetje in die denkt. Nou, echt, dat is mijn held. My big hero. <laughs> zeg maar. En die wil beginnen. Ja. Stap 1. Um, ja, het klinkt heel flauw, maar je moet gewoon veel oefenen. Het is een soort uh, bond die je ook moet houden. In je keel. Wond die je ook moet houden ja, in je keel. Je, je moet je voorstellen dat een schaafwond als je valt op je knie of zo, uh, zoiets moet je in je keel uh, en dat moet je een beetje open houden. En um, goed opwarmen, veel water drinken en vooral niet te hard doen, want dan kan je de volgende dag niet meer praten. Oké, okay, want dat heb je wel eens last gehad dat je na een optreden stond van. Uh, nou jongens, ja. dit was een leuk optreden. Hè? Ik heb, ik heb, uh, heb ik nu nog steeds wel een beetje, maar als we hebben opgetreden de volgende dag is mijn stem uh, op tafel lager of zo. Echt waar? Ja. Dus de eerste dag is het van, hallo jongens, we gaan vandaag in de band spelen en de volgende dag is, hallo. Ja, ja echt? Ja. Grappig zeg. En uh, op het podium, je zei water drinken, op het podium moet je dus heel veel water drinken om maar, om maar transparant, transparantie te houden? Nee, je moet, uh, je, moet je, je keel even uh, je strot uh, vochtig houden, dus dat is... Uh, ik heb een grote spaafles en die gaat elke, elke optreden helemaal leeg. Dus dat is anderhalve liter in 40 minuten. Zo zie je maar kinderen. Krunten is goed voor je doorloop. Hier is... Fighting! Bring on the bloodshed! Trouwens, bij ons in de uitzending wist je nog... Heerlijke muziek met, met, met van die getatteerde personen. En elke keer wordt mijn ding uitgezet, dus ik zit er gewoon een beetje te plagen. Luister, bring on the bloodshed! In het kader hoor je, bring on the bloodshed met fighting metal core ja. tot de boom, geen solo, geen noten veel. Het is recht tot de core metal. Ik vraag me alleen af of Rogier nog ergens een plekje heeft waar ze nog niet getatoeëerd uh, Waar hij nog niet getatoeëerd is, want Behalve je... zijn hoofd is volgens mij alles, alles getatoeëerd. Ja, ja, in zijn handen niet. Nee wel, want er zat box, Hans, oh, zat is dat zo'n boxbeugel helemaal staat over uh, zijn vingers heen oh, en dat is me niet eens opgevallen. Hebben jullie nog tatoeages? Nee, ik mis ze ook niet. Nee, ik heb genoeg littekens opgelopen. Ik, uh, ik heb geen tattoos nodig, nee. zit het met jou, Tijn. Nou, dan mag je hierbij, hoor. Schrijf het bij mij. Nee, ik heb uh, ook geen tatoeages. Uh. Wat, wat, wat zeg jij, Ben? Ik denk dat hij gaat staan, uh, staan als zijn broekzak of zo, oh, maar nee <laughs> Ja, ik wil er even eentje laten Je zien. Weer gevangen in de radio, dames en heren. Ja, die uh, ketting oh, ja. van 2,5 meter, nou nee. Die ketting van 2,5 meter. Is dat, is dat iets, iets, iets uh, in jullie zien een beetje gebruikelijk? Dat, uh, of tenminste in jullie in, uh, in, in de muziek uh, waar jullie zitten? Uh, dat dat een beetje ook een tatoeage is, of hebben jullie dat niet? Hebben jullie dat nooit gehad? Nou, voor zover ik weet, uh, niet. Ja, het staat wel stoer volgens mij. Uh, ja? Zeker uh, in, het, in het metalcore genre ja? is het natuurlijk vet heftig als je een complete sleeve hebt op je arm. Maar nee, uh, persoonlijk heb ik er niet zoveel mee. Ik uh, ben een beetje fobisch voor naalden. Dus ja. dat. Uh... Oh, ja, ik ook hoor. Ik heel goed met uh, ik, ik, ik, ik ook hoor. Dus uh, ook weer een fobie voor naalden. Dus uh, ja? Van de week ook weer ergens in huis in de duinen geweest. Ga maar uit. Dus. Uh, maar. Uh, over uitstraling van jullie band gesproken, want dat valt mij dan nou wel op dat vind ik, nou dan begin ik even met jou Peter want je ja, want hebt nou een hele mooi t-shirt aan, maar als ik uh, kijk naar de plaatjes uh, bij jullie uh, op de website keurig netjes, witte overhemden en wel. Uh, hoe is dat nou zo? Nou wat de Beatles konden waar, konden wij ook, dus zo doen Zo bedacht? Uh, nou, laat ik eerlijk zijn, het concept uh, zoals de uitstraling van, van de band, de, de website en het geheel is, uh, ligt helemaal bij Joram inderdaad. Fred en ik bedenken de muzikale concepten en uh, Joram heeft dat, uh, dat andere concept bedacht. En, maar we, we wisten wel dat we iets, iets anders wilden gaan doen dan alle andere bands, waar je het net al over had inderdaad. Van, met lekker veel tatoeages en dergelijke. En toevalligerwijs wijze hebben we dat ook gewoon allemaal niet. We zaten met z'n vieren aan tafel keken naar elkaar. En we hadden ook geen van alle lang haar. Dus um, was dit eigenlijk gewoon inderdaad, uh, de juiste oplossing. Dat was niet de oplossing. Dit is gewoon uh, zoals we zijn. Want wat is jullie live performance? Want uh, Bring on the Bloodshed vertelde, keihard knallen. Uh, uh, het liefst met draad aan gitaar, zodat je elkaar kan tackelen en zo. En dat is gewoon chaos op, het, op, het, uh, ja, op de stage. Ja, bij ons is het geen chaos op de, op de stage, maar. Um, het... Er, is, er, wordt, er, wordt, er wordt geheadbanked, er wordt uh, bewogen, er wordt geschreeuwd, er wordt gezweet, er wordt gebloed. Uh, dus het. Um, dan, heb je wel eens bloedende mensen voor je gehad waar je denkt van jongens, jongens, hou eens even op joh. Voor me het niet, nee, maar, uh, maar op, op het podium wel. Um, ja, weet je... Onze filosofie is, je hoeft er niet zo onwijs stoer uit te zien uh, om, om toch goede muziek te kunnen maken en om gewoon een goede show te geven. Dus, dat is het eigenlijk. Yes. En dan, uh, als, als, mensen, als mensen zich uh, willen laten datumeren en boos, boos willen kijken, dan uh, moeten ze dat vooral doen. Ga ik nog even naar uh, mijn buurman uh, Fred. Uh, want dat is een stuk uitstraling, hè? dus gewoon uh, het, uh, het, uh, het uiterlijk. Maar de muziek die jullie maken, die komt natuurlijk ook niet zomaar aanwaaien. Want ik denk dat jullie ook voor een deel uh, zijn beïnvloed. Uh, ja, ik denk als je je geschiedenis niet kent, dan weet je ook niet welke kant je uh, in de toekomst gaat. Uh, het, het belangrijkste is eigenlijk uh, primair puur de kracht die wij eigenlijk willen uitstralen. En uh, zoals een goede song betaamt, uh, heb je een kop en een staart nodig om een, een song af te ronden. Uh, over het algemeen maken wij geen songs waarin elle lange solos zitten, met alle respect voor een goede solo... Maar wat mij betreft zijn de beste solo-gitaristen al lang aan bod geweest. Uh, dat durf ik als gitarist absoluut niet aan te tippen. Dus dat als toelichting op het feit dat wij geen lange solos in nummers hebben zitten. Uh, Neemt niet weg dat we in de toekomst niet die vrijheid zouden kunnen gaan gebruiken. Maar uh, dat zou voor ons ook net zo spannend zijn. Uh, wij willen gewoon echt puur kracht uitstralen. En, uh, en daar horen gewoon de riffs bij, de, de beats... De drums moeten we absoluut niet vergeten. Tijn is een, een master in het dubbele basswerk. En uh, ja, ook hij zit letterlijk en figuurlijk niet stil. En dat geldt voor ons allemaal. Uh, als er nog iets is wat jij wil weten, Jaap... wat ik nog niet verteld heb, vraag het mij. Uh, ik heb, ik kijk, want ik word al gelijk al getriggerd. Want dan zeg je, ja, ik bedoel... Uh, geen solo's, hè, want uh, alle gitaren. Maar... ja... Beperk je je dan zelf niet uh, te veel? Omdat je dan misschien uh, de, ja, de, de artistieke vrijheid uh, de, dan uh, niet in uh, zou kunnen, kunnen brengen in bepaalde nummers? Uh, ik denk dat uh, als je het hebt over de functie van een solo. Uh, daar, die is absoluut noodzakelijk in, in een aantal nummers die al gemaakt zijn. Wij proberen op onze manier toch ook weer de dynamiek uh, aan te brengen. Door middel van wat uh, lichte... Uh, atmosferen door middel van synthesizers uh, de dynamiek terugbrengen in nummers we werken ook met halftime, dubbeltime, tempo's in één nummer waarmee je eigenlijk al zoveel variatie kan bereiken dat er voor een solo eigenlijk weinig ruimte is dus ik draai het wat dat betreft om een solo zou in onze muziek gewoon overbodig zijn dat is een helder, heldere verhaal Bino, als ik het uh, zo hoor Inderdaad, Iron Maiden gebruikte vroeger wel veel solos. Ja. Daarom kom ik, vond ik weer een mooie brug op jouw verhaal. Wat jullie niet doen, doen deze gasten wel. Een vergelijk nummer. Children of the Damned. Op Alternative FM.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 Het huis van het Pakistanse parlement heeft unaniem ingestemd met maatregelen om de bevoegdheden van president Sardari flink te beknotten. Naar verwachting gaat ook de senaat akkoord. De president kan nu nog het parlement ontbinden en de legertop en leden van het Hoge Rechtshof benoemen. En bovendien beslist hij over het lanceren van de kernwapens die Pakistan heeft. Als de hervormingen worden doorgevoerd houdt het staatshoofd vooral ceremoniële taken over en komt de macht bij de premier en het parlement te liggen. De Pakistaanse president heeft zoveel macht omdat de vorige, generaal Musharraf, veel taken en bevoegdheden naar zich toetrok. In New York is kunstenaar, muzikant en producer Malcolm McLaren overleden. Malcolm McLaren was in de jaren 70 manager van de Engelse punkgroep The Sex Pistols, waarvan de leden vaste klanten waren van zijn kledingboetiek. In de jaren 80 drukte hij zijn stempel op de muziek. Zo was die manager van Adam and the Ends en Bow Wow Wow. En maakte hij muziek onder zijn eigen naam met hits als Something's Jumping in Your Shirt. Malcolm McLaren leed al enige tijd aan kanker. Hij is 64 jaar oud geworden. De gewelddadige staatsgreep in Kirgizië brengt het transport van militaire en materieel naar Afghanistan niet in gevaar. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Defensie. De Amerikaanse luchtmachtbasis Manas, nabij de kyrgyzische hoofdstad Bishkek... speelt een belangrijke rol in het transport van en naar Afghanistan. De operaties via de luchtmachtbasis zijn vertraagd of opgeschort. Maar volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie... kan Afghanistan via andere aanvoerroutes voldoende worden bevoorraad. President Bakiev liet vandaag weten dat hij niet zal aftreden. Hij ontvluchtte Bishkek gisteren en verblijft nu waarschijnlijk ergens in het zuiden van het land.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 Dance. Ik niet